en wat gaan we doen in die tweede uur? We gaan straks praten met wethouder Tatus. In de staat dat hij een behoorlijk zware portefeuille ja! heeft. Dus we gaan eens vragen hoeveel kilo dat weegt. Ja, <laughs> ja hoeveel kilo dat weegt. Nou, ja. por aan portefeuilles denk ik ook aan geld en dat soort zaken. Dus uh, ik weet niet... Uh, en, nou ja, we en, gaan en... kijken hoe, hoe zwaar die is. Nou ja... Uh, Klassiek concert, dan. gaan we het ook over hebben. Ja, uh, er uh, komt uh, weer een kamerconcert of een kerkconcert? Uh, ja, het, het is een kerkconcert. Ja.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 En dat is, uh, nou, ik zal niet zeggen Batman, maar <laughs> het is uh, wethouder Taters. Als, als je bij jou in je hart kijkt, volgens mij wel. <laughs> <Is> dat, uh, <laughs> Terug niet met zo'n... Hij uh... kaas <laughs> kan de bal ja. nee, nee, nee. Maar, maar goed, uh, nee, nee, hij heeft, uh, dat, dat is hij zeker niet. Uh, het is gewoon uh, wethouder Taters. Ik heb, krijg een vermanend vingertje van hem. <laughs> ik zal, ik dus zal me netjes, netjes gedragen. Dus, voor de tweede keer goed dat het geen televisie nee. is. <laughs> Aangeschoven, uh,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 dat je dan uh, de belangrijkste portefeuilles uh, toebedeeld krijgt. Maar ja, wat is belangrijk? Voor de een is het een belangrijk, voor het ander is het ander belangrijk. En uh, wij hebben dus uh, als VVD gekozen voor de toekomst van Zandvoort. En dat uh, zijn dus de grote projecten uh, toerisme-economie.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 daar moeten we de mensen enthousiast voor maken. Maar er moeten ook hotels bij komen. En daar zijn we druk mee bezig. Ja, uh, waar zou die eventueel kunnen komen? Weet u dat? Uh, binnen de gemeentegrens van Zandvoort. Ja. <laughs> dat is ja. een heel mooi politiek antwoord, vind ik. Ja. <laughs> ik nog, ja, dat is echt... Ik euh, wil er uh, nog heel even terug naar het ja. allereerste begin. Uh, en dat is dus voor de, de a in Zandvoort. Over die vier uh, portefeuilles. Ja. We hebben het even voordat de microfoon open ging. We heel even over gehad.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 Twee wethouders die doorstromen. Donut, en dat, uh, donut, donut, donut, dan, uh, nee, nee, ik wel en, natuurlijk. En, okay. uh, we hadden het net over de toekomst van Zandvoort. Dus ja, in het verhaal van toerisme. Rooskleurig, en... zeer rooskleurig. Ja, dat uh, begrijp ik. Uh, maar ik zie, uh, ik loop uh, van de week even over het boulevard. Ik zie van alles en nog wat uh, komen aan jaar rond-paviljoens. Nautiek is, uh, is bijna ja. klaar. Oh, is bijna nou, zo goed als klaar. Ja. Uh, dan zie ik maritiem, zie ik, uh, zie ik verreizen. Uh, Take 5 staat er al. Uh, hoe zit dat nou uh bijvoorbeeld?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 ja. En, de, en de afspraken die je met elkaar maakt. Dat, dat betekent dat er een jaar rond ook bed en breakfast moet kunnen zijn. om mensen hier op verblijfstoerisme hier, naar ja. Zandvoort te lokken. het hele jaar door. Ja.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 Nou, vervolgens kom je achter allerlei zaken. Uh, een terrassenbeleid is daar bijvoorbeeld heel belangrijk in. Yeah. We hebben nu als college gezegd, we willen dat, uh, en, en, en dat zal zijn beslag wel krijgen zeer binnenkort, zoveel mogelijk vrijgeven. Dat betekent dat wij eruit van uitgegaan zijn dat een ondernemer zelf wel weet op welke manier hij het beste zijn klanten kan trekken en vasthouden. Yeah. Yeah. Dat betekent dat je ook in hartje winter, als er een zonnetje schijnt, dat een terras zo ingericht moet worden, dat je lekker in een hoekje kan zitten... En, en, nee, nee, nee, absoluut, je hoeft niet onder de grill. Nee. Maar dat je... <laughs>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 dat we voldoende verblijfstoeristen hebben het hele jaar door... waardoor je ook kwaliteitszaken kunt krijgen... die vanzelf zullen ontstaan op het moment dat er voldoende klandisie is. Ja, ik heb toch nog één brandende vraag. Ja? U dus zei net over terrassenbeleid. Uh, ja. uh, ik, ik weet dat om één uur, boem, gaat, uh, gaat alles op z'n... Nee, Niet? twee uur. Twee uur. Ik ben verkeerd geïnformeerd. Goed. Ik heb als uh, raadslid in de tijd met een initiatiefvoorstel... heb ik het kunnen ver uh, verlaten van één naar twee uur. Oh. En het bijzondere is dat ja. veel uh, ondernemers om één uur...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 binnen niet uit te houden is en ja. je eigenlijk gedwongen wordt naar buiten te gaan uh... ja, nee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 Nogal erg onoverzichtelijk vind ik hem nog steeds. Ja, dat ik vind het al sowieso fout om met een blauwe Japanner aan te rijden. <lacht> ja, ja. dus Hij rijdt tenminste nog wel. Dus, uh, als je met een groene uh, connectie nou, aankomt, dan ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik ben ik, ik, ik, ik, nou, je beter Een witte Japanner, dat ik, kan natuurlijk ook. Ik ken jou niet anders dan op de fiets. En dan zou je moeten zeggen: ik kom op de fiets aanrijden bij de kruising Tolweg Ja, Ik wil Wacht En wat is dat geweldig geregeld nu voor de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 uh, en de andere, dit is gewoon een onteigeningsprocedure uh, gewoon, uh, of gewoon mm -hmm. een, een, een bikkelharde onteigeningsprocedure van de rechter moet maar uit, de uitspraak doen uh, of wij het kunnen onteigenen en mm -hmm. voor welke prijs duidelijk en uh, daar uh, ja, wordt uh, met, uh, ja, daar, daar zijn termijnen voor, daar kunnen we niet versnellen en het is een heel ongelukkige situatie ja. nee, dat zijn we eens gewoon ook met dat de blauwe is... japan, ja. maar ook met de <laughs>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 Kunt u in het kort reageren uh, wat daar nou het zwaartepunt aan is, of wat er leuk aan is, of, of wat, wat daar te verwachten is? Uh, liefst in één of twee zinnetjes, want het tijdje loopt door. Ja. We hebben het gehad over uh, Deltaplan, over de 250.000 toerisme, dus dat laten uh, daar, daar is nog heel veel over te vertellen, maar daar kom ik een keertje apart ja, voor. Ja, ja, een, ja, strand hebben we ook Strand aard. Aard. Hebben we. Ja, wat gaat er over? Uh, nou, ja, kijk, strand maakt natuurlijk, uh, ja. wat maakt zand voor het bijzonder? Strand. Strand, de zee.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 Binnen mijn portefeuille te houden. Dan zou circuitpark En dat is niet altijd leuk. Nou, Circuit Park Zandvoort zeker. Want wij hebben extra geluiddagen gekregen. Dat maakt het mogelijk om internationale races te organiseren. Is dat bekend nu? Wat zeg je? Is dat nu bekend? Dat is officieel, ja. Alleen er moet nog een invulling gegeven worden. Een afweging tussen de provincie en de gemeente.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 En wij moeten zorgen voor een betere accommodatie. Want nog steeds is het zo dat de vips die op het circuit uitgenodigd worden, die worden in Duin en kruidberg ondergebracht of in Noordwijk. Nou ja, daar, daar schamen je je dood voor als badplaats van Zandvoort. Daar moeten wij zelf gewoon kwaliteit kunnen leveren. En daar zullen we ons voor inzetten. Vandaar het circuit. Dat kan er weer bij ruimtelijk ordningsbeleid komen.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 Nou, nou projecten dat zijn uh, Middenboulevard, Louis Davids Carré, uh, Nieuw Noord Wijkontwikkeling Nieuw Noord uh, Bedrijventerrein, huizen in de Duinen uh, Sofiaweg okay. Dat zijn allemaal projecten die in ontwikkeling zijn Grootste project op nu, tot nu toe Wat in ontwikkeling is Is Louis Davids Carré En dat loopt ja, uh, vindt, vindt u dat een zwaartepunt in uw portefeuille? Nou, u, u, nou die projecten Dat is het zwaartepunt okay. dat is het uh, Nog zwaartepunt. Één, één ding over Nieuw Noord uh, Er ja. is ooit een zwaartepunt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 Uh, ja, helaas staatssecretaris De Fries is opgestapt. Want ja. die wilde hier helemaal uh, verdedigingswerk aan. Hè, <laughs> <is goed. laughs> nou ja, dat is de kustverdediging. Ja, ja, ja. Nee, <laughs> nee, maar uh, nou, er is een Delta-plan uh, voor de kust. Alweer een Delta-plan. Ik weet niet wie het eerder was. Het is, ja. Ik denk in Zeeland. Maar ja. goed, ja, dat, is, dat is het, er is het oude Delta-plan. Ja. Er is een Delta-commissaris en uh, die heeft de zwakke schakels uh, die worden in beeld gebracht. Zandvoort maakt geen deel uit van de zwakke schakel.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 Uh, uh, alweer het een en ander doen met, uh, met, uh, met dit soort. Uh, ja, maar dan in iets groter formaat. Uh, die sprongen over muurtjes heen. En oh, die man, zo die man veel. doet al zoveel. Ik <laughs> weet precies man, wie je ja, doet. Maar die man moet dat eigenlijk van zijn leeftijd eigenlijk niet meer doen. Dat hij ja, over muurtjes heen. Ja, dat is een bekende kaasboer. Dat is een brin. bekende kaasboer. Ja, is een hij is roerder, uh, ja ik ja. Is hij ook nog gymnastisch aangelegd? Oh, die man is zo leeg. <laughs> Nou. Goed, uh... Hij luistert, hij luistert ja. nu, Peter. We hebben het over jou, oh, Ja, Peter. Maar, hij doet ook wel zijn middagdutje Jawel. Ja? Ja. Maar dat is de leeftijd. Ja. Ook dat mag. Ja. Maar daar gingen we niet over we nee, hebben. Nee, dat uh. is van aanstaande <laughs> ja. zondag. Ja, daarvoor zie je hier natuurlijk. Ja. Uh, de mooiste duetten staat ja. er. Ja, wat, ja. Wat, wat, wat, wat zijn de mooiste duetten dan? Zangstukken uh, uit musicals, opera. Uh, nou, gewoon hele mooie zangduetten. Ja, Ja, ja, ja. ja.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 Maar toen ben ik dus even gaan googelen, maar dat blijkt dus een Duitse uh, componist, uh, muzikus, dirigent, uh, muziekpedagoog te zijn. Hmm. Uit die periode...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 programma. Maar zij is dan degene die dat... Zij uh, trekt de kar. Ja, zij trekt de kar en wij zeggen van, god Lisette, we willen dat of dat. Hè. We maken er een mooi programma omheen en zij gaat dan aan de slag en uh, ja. zegt van, ik en jullie heb... Jullie vertrouwen daarvoor voor 100 Ja, oh, ja, ja, ja mij volledig. Altijd, ja. Goed. Altijd goed. Altijd ja. goed. Ze is al zo vaak bij ons in het programma geweest. Ja, dat klopt. Ja. Want da ze heeft ook gezongen in Focaviata. Ja. Daar heeft ja. ze ook ja. als uh, soliste mee gezongen. En uh, ja, ze, ze heeft gewoon een hele prachtige stem. Wat, wat, ik, wat mij opvalt is ook dat zij de masterclasses Gevolgd heeft bij Ellie Ameling. Ja. is dus ja. ook niet uh, de dat is eerste. is niet de minste, nee, nee. Nee, dat klopt. Ja. Dat, dus het is. Uh, ja, het, ze heeft gewoon wat dat betreft uh, heel veel uh, al op haar konto. Ja. Is dit, is dit een uitspringer? Dit concert? Uh, nou, nee, vind ik niet. Nee? Je bedoelt dat dit van het hele jaarprogramma... Ja? Ja, programma? Nee, nee, vind ik dat dit een... Gewoon heel goed. Nou, ik vind eigenlijk dat alle programma's die we ja, hebben... Ja, ik ook. Ik, ik, vraag het ook <laughs> niet, ik vraag het ook niet zo, maar ik, ik wil ik wilde eens wat uit, uitlokken bij hem. Ja, nee, ik vind eigenlijk alles wat we hebben wel heel ja. mooi. Want is... je kan niet zeggen van... Dit is het mooiste van het hele jaarprogramma. Want we hebben...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 Maar prachtig mooi was. En waarvan ze zei van. Goh, ik ben wel gekomen. En ik dacht van nou het zal wel zwaar zijn. kan in de pauze weg. Als het ja, dat moet. kan altijd. En maar die gebleven is zei, ik vond het prachtig.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 En, is of dat is iets anders. Is dat ook een beetje maatgevend? Van, is van, uh, dus net als wijn. Uh, je, je houdt uh, van een goede fles wijn of een goede wijn. Uh, en dat is ook met, uh, met dit. Van, nou, ik denk je vindt het, het iets, wel. iets prettig ja, om, het om, om iets te contracteren of helemaal niet? Ja, want ik, nou ja, we hebben met z'n drieën als bestuur sowieso wel. Dat als we met een nieuw programma bezig zijn, dat we absoluut kijken van. Uh, dus ik, Johan, heb, jij en Peter. En Peter. Ja? En van wat, wat brengen deze mensen? Hè? We, hebben dan, we krijgen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 toen ze begonnen al zoiets hadden van oh my god, dit... Ja, dat kan. Dat kan. Dat, kan. Ja. dat kan. Maar toen hadden we ze dus ook niet gehoord. Maar we vragen sowieso altijd ja, om muziek. Een de de ja. cd-demo. Uh, we gaan zelf luisteren. Ja, voor de en. mensen thuis is het dus Johan Berenpoot en Peter Tromp. Want dan is het ook duidelijk uh, van welke Johan erbij past. Ja, want anders dan... dan, moet het, dan moet het toch weer dit is er, er een andere Johan dan? In? Ja. Om, uh, is er een andere Johan Nee, hoor, nee hoor. Het, is, het is Johan Berenpoot, Peter Tromp en Toosbergen. Dat Toosbergen, is iedereen ja, tegenwoordig ja, ja,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 Proberen te voeren. Ja, ja, ja, het is puur een kwestie van geld. Ja, altijd. Dat, uh, dat, dat is een we soort kunnen zo, van. als we willen uh, iedere maand een buitenconcept geven, zoals toen met de Camina Boerana. Ja. Maar uh, de mensen er wel, zijn er ja, wel. Ja, maar dan moet er natuurlijk wel een hele goede sponsor uh, zeggen ja. van die ja. dat heel graag wil doen. Je hebt zo ja, dus uh, in, anderhalve uh, ton nodig. Ja. Op toonblik is het in de wereld van sponsorij gewoon heel erg moeilijk. En, uh, het is, wij zien dat die Je moet gewoon heel schrapen. Ja. Dus. Maar ik blijf hem toch om het half jaar vragen. Toos. Ja, en het, mag. en het mag. Want wij blijven er ook aan denken. Dan gaan wij dit winnen en dan komt er een ja gaat het dan uit jouw portemonnee komen of uit mijn nee, portemonnee? Komen? Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee dat, dat ja. denk we blijven net niet. zo lang zitten tot het. Uh, dat zien dat we dan gaat. wel. Misschien iets voor de VVV? Nou, weet je, veel. Ja. weet je veel. Misschien willen ze wel meedoen. We gaan, We gaan ween straks ween even met de VVV daarover praten. Toos, bedankt voor je komst. <laughs> Graag gedaan. <laughs> uh, morgen kerkconcert, kerkje open. Drie de, uh, half drie de kerk drie. open. Drie uur concert. open naafloop. Toegang gratis. Voor de, de vaste ja. items zijn er weer. Ja, ja, ja. ja, ah, ja, ja. Ga jij samen met Klaas hier nee. bij de open Nee? <laughs> yeah. Oh, dank Nou, succes. <laughs> Jullie mogen deze.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 Want uh, die is gepresenteerd. Uh, de bedoeling was dat uh, de Amsterdam Beachbus bestuurd werd door Albert Kalf, maar uh, die had zijn groot rijbewijs niet. Vindt ja, nog... wel, dat heeft hij wel. Ja, maar hij heeft geen bussenchauffeur. Uh, uh, er is een verschil tussen uh, dat je met de bus mag rijden en dat je met passagiers mag oh, rijden. Dus ja, dus. en. Uh,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 nou, het was ook een aardig ritje. Ik heb ook begrepen dat uh, uh, Marit, die ging een en ander uitleggen. Dat Marit, gaat nu, uh, ik weet het achternaam niet meer. Ik ken Marit die, van Bohemen, campinglijven. Die uh, verschrikkelijk uh, goede reclame van, daar is ze ontzettend zitten schreeuwen uh, over de moeder. Ja, dat precies. hoor ik een beetje terug in de stem, overigens. En voetbalfrouwen, ja, uh, ja, ja, ja, oh, zei ja. Ik ken uh. haar verder natuurlijk ook persoonlijk niet, maar ze is ontzettend uh, leuk, leuk mens. Die had wat weetjes en dingetjes en die stond ook keurig uh, in de lijst die we meegekregen ja. hebben. En dat gaat ook verteld worden aan toeristen. Ja.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 Ja. Nou en de, de politieagent begrijp ik hier. Uh, haar broer uh, is uh, mede-eigenaar van uh, Nautiek uh, en Klopt, ze is uh, ja absoluut en ze heeft uh, zelf een uh, galerie. Dus Klopt, ze is, ja. ze is uh, absoluut niet een onbekende in Zandvoort uh, en zij heeft uh, ons bestuur versterkt. Ja, ja Yvonne Shi.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 Ja, dat is inderdaad zeker het, het geval. Het duo <laughs> komt even bij u langs. Nou ja, Zo'n collectebus, <laughs> ik zie het helemaal voor me. Ja. Nee, ik, ben, zullen... ik ben het wel met een je eens, want je kan natuurlijk wel naar Zandvoort toe. En daar sta je dan. Ja, en als precies. ik een kaartje koop in Amsterdam en ik ga op maandag. En ik kan met Gerard Scholten, die nu achter een hert aan het rennen is. Ja, het met die jacht. weer misschien. Ja. En die gaan... van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De Europese effectenbeurzen staan na de koersstijgingen van gisteren opnieuw op winst. De koers op Wall Street stonden gisteravond onder druk door geruchten dat China zijn belangen in Europese staatsobligaties wil verkopen. Maar de Chinese Centrale Bank heeft die geruchten vanochtend tegengesproken. Volgens de bank blijft Europa voor China een van de belangrijkste investeringsmarkten. In Amsterdam staat de AIX-index ruim 1% hoger. De horeca heeft nog steeds te maken met dalende opbrengsten... blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het eerste kwartaal van dit jaar was de omzet bijna 6% lager... dan in dezelfde periode vorig jaar. De daling was het grootste bij restaurants en cafés. Hotels deden het minder slecht dan vorig jaar. Cafetaria's haalden in 2009 nog ieder kwartaal een kleine groei... maar in het eerste kwartaal van dit jaar ging ook hun omzet omlaag. De spanningen op het Koreaanse schiereiland lijken verder op te lopen. Vandaag heeft Noord-Korea een verdrag geschrapt... dat gewapende conflicten op zee moet voorkomen. Elk schip uit Zuid-Korea dat de zeegrens overgaat, wordt aangevallen. Op zijn beurt heeft het zuiden geoefend... met het bestrijden van aanvallen door onderzeeers. De onderlinge betrekkingen staan op een dieptepunt na het zinken van een Zuid-Koreaans marineschip... vermoedelijk als gevolg van een Noord-Koreaanse torpedo. Werkgevers en vakcentrales zijn dicht bij een akkoord over de AOW. Volgens de Volkskrant en de Telegraaf willen ze de AOW-leeftijd in 2020 verhogen tot 66 jaar. Daarna wordt elke vijf jaar bekeken of hij verder moet stijgen. Het blijft mogelijk te stoppen met 65, maar wie dat doet levert 6,5% van zijn AOW en van zijn pensioen in. De sociale partners hopen dat een akkoord een rol zal spelen bij de formatie van een nieuw kabinet. Het weer, veel bewolking en kans op een bui. Het wordt 13 graden aan zee tot 16 in het Middenland. Morgen wisselend bewolkt en vooral in het oosten, kans benkelen buien. En dan wordt het 16 graden. Dit.